9 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in IJsland zijn de meeste stemmen naar de twee centrumrechtse partijen gegaan. Het zijn dezelfde partijen die in 2008 verantwoordelijk werden gehouden voor de financiële ondergang van het eiland. Verwacht wordt dat de onafhankelijkheidspartij en de progressieve partij een coalitie aangaan. De onafhankelijkheidspartij zat tot 2008 bijna 30 jaar in iedere regering. De IJslandse sociaaldemocraten haalden maar 13,5 van de stemmen. Die partij was de afgelopen jaren aan de macht... en veel IJslanders houden haar verantwoordelijk... voor de problemen en de bezuinigingen in de periode na 2008. De Algerijnse president Bouteflika... is naar Frankrijk gebracht voor medisch onderzoek. Volgens de regering in Algerije is de 76-jarige president getroffen... door een lichte beroerte... Bouteflika werd in 1999 president van de voormalige Franse kolonie... en werd twee keer herkozen. Over het algemeen werd al verwacht dat hij zich volgend jaar niet herkiesbaar stelt. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden... onder het puin van de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 362. Er worden nog ongeveer 600 mensen vermist. Woensdag stortte het gebouw in. Gisteren werden nog 29 mensen levend onder het puin vandaan gehaald... Het reddingswerk moet heel voorzichtig gebeuren... omdat restanten van het gebouw erg instabiel zijn. In Woerden is de bestuurder van een busje aangehouden... nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid via Burgernet en Twitter. De bestuurder had een jongen van tien aangereden en was doorgereden. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man werd een uur later aangehouden. Iemand die het verspreide politiebericht had gelezen... zag het busje rijden en belde de politie. Het weer... Vandaag flinke periode met zon, later op de dag vooral in het zuiden en oosten wat bewolking. Het is nu nog fris, het wordt vanmiddag ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Welkom terug bij uh, Vroege Vogels. Uh, de uitslag van de vlinderverkiezing zometeen, verticale tuinen. Maar eerst Big Broeder. We werpen een blik in de nestkasten van de broedende beesten. Oeh. Nou, een snel rondje langs de velden. Het laatste nieuws. De slechtvalken zitten keurig De broeden op drie eieren. De ooievaars op uh, vijf eieren. En daar worden nu ieder moment de eerste jongen verwacht. Ja, we hebben net nog even gekeken. We hoopten in de gaten dat ze het tijdens de uitzending zouden doen. Maar uh, vooralsnog uh, is er uh, niks te zien. Ik ga het even checken. De oehoe-kuikens zijn echt enorm. Het is echt zo grappig om te zien, die beesten. Ze hebben een belangrijke mijlpaal al in hun, al in hun leven bereikt. Ze kunnen zelf een probleem. ...prooi uit elkaar scheuren tot hapklare brokken. Tot nu toe deed de moeder dat voor hen. Maar ja, mocht die moeder nou iets overkomen, dan uh, zullen de jongen wel overleven. Mits pa genoeg prooien aanvoert, want jagen, ja, dat kunnen die kuikers nog niet. Wie ze nu nog wil zien, moet uh, snel via de webcam een kijkje nemen... ...want ze staan op het punt het nest te verlaten... En dan zijn ze buiten het bereik van de camera. Gaan ze lekker in die groeven rondscharrelen? Ga gewoon even naar vroegevolgens.varah.nl en dan wijst het zich vanzelf. Um, ja, op, op beleefdelente.nl. Daar vind je de verhalen van de webloghouders. En die melden dat zij de webloghouders van de Gierswalen. Die melden dat ze de eerste kleine karakiet hebben gehoord. Ja. Ja. Um, dan nog even naar de koolmezen. In de webcamkast wordt er wel genesteld, maar zijn er geen eieren. En eh, vogelman Rob Belsma die meldde ons dat hij op 150 gecontroleerde nestkasten slechts uh, enkele broedende paren aantrof. Is dat nou alarmerend? We belden even met koolmeesonderzoeker Marcel Visser van het NIO in Wageningen. En hij vertelde dat de koolmezen inderdaad niet massaal aan het broeden zijn... maar dat dat niet per definitie negatief is. Want aan de ene kant is uh, vroeg en laat broeden natuurlijk uh, relatief. Ontwikkelingen in de natuur ja, zijn nu allemaal laat... vergelijking met voorgaande jaren. Toen waren er soms momenten dat het, dat het heel erg vroeg was. Het NIO doet onderzoek sinds 1955... En in die periode zijn al heel wat meer late jaren geweest. Dus nog niks aan de hand. Dus geen reden tot paniek. Geen reden tot paniek. En anderzijds zijn ook de rupsen laat. En die rupsen vormen een belangrijke voedselbron voor de jonge koolmezen. Dus als zowel rups als koolmees wat vertraagd worden... zou dus allemaal mooi op zijn pootje terecht kunnen komen... en eten de koolmezen gewoon op het juiste moment de rupsen op. Goed voor de koolmees. Minder nou, goed voor de rups. Natuurlijk. Het zou uh, penibel kunnen worden in de volgende situatie. Als de koolmees eenmaal op zijn eieren broedt. en het dan plotseling heel erg veel warmer wordt en blijft. dan kunnen die rupsen heel snel uit de eieren komen. En op dat moment kan de koolmees het uitkomen van de eieren natuurlijk niet versnellen. en zou het kunnen zijn dat als de jongen eenmaal uitvliegen de rupsenpiek al achter de rug is en er te weinig voedsel is. Maar het is allemaal een beetje kunnen eventueel zouden ja, koffiedik kijken. Uh, dat, uh, dat, we gaan er gewoon vanuit dat dat niet gebeurt, dus we rekenen nog maar op een prachtig voorspoedig broedseizoen. mm <laughs> Extra lange versie van de concert Polka voor twee violinen van de Deense componist Hans Christian Lumby, uitgevoerd door de Tivoli Symphony Orchestra. En Terwijl wij naar die muziek luisteren, uh, zijn nu de boeren zwaluwen. En het zijn nu echt heel veel, heel een stuk of twintig. Heel echt over het weiland gaan zitten. Over het weiland en de, de, de vaart hier bij, uh, bij het Meer. Zie je die zwaluwen jagen. Een prachtig gezicht. Um, en Kars Veling van de vlinderstichting zit hier ook. En die, met heel die zit klaar met, sip, buks. met een heel sip gezicht <laughs> te kijken. Want Kars, ze eten al je vlinders, uh, al je vlinders op. Ja. ja, heel sip gezicht. Nou, we horen Kars zo direct met de uitslag van de grote vlinderverkiezing. Welkom in tuinreservaten.nl Geen tuin hebben, maar wel een bordje tuinreservaat. Het klinkt een beetje gek, maar het kan. Uh, en hoe je dat doet? Nou, dan ga je gewoon verticaal. Want ook tegen de muur kan je prima een tuin aanleggen. Vogelbescherming Nederland heeft twee demonstratietuinen... tegen de muur geplakt van het kantoor in Zeist. En verslaggever Rob Buiter wordt daar langsgeleid... door de stadsvogelexpert van vogelbescherming, Jip Lauwekooimans. Je zou bijna zeggen dat jullie het hier niet nodig hebben met zo'n ontzettend mooie grote horizontale tuin naast het uh, kantoor van vogelbescherming. Maar toch hebben jullie hier ook een kleine verticale tuin tegen de gevel uh, geplakt. Waar we hier vlak boven ons kijken. Panelen met klimop en wat zitten er meer voor planten in. Er ja, is een heel, uh, heel arsenaal aan planten. Allerlei planten die verticaal kunnen groeien. En uh, het is een... Een verticale tuin, zeg maar het zijn bakken waar uh, grond in zit en een, een leiding die voor uh, toevoer van water zorgt. En daar groeien de planten uit, verticaal. En uh, ja, hij is bedoeld als goed voorbeeld om te laten zien dat je ook groen kan toepassen op plekken waar je dat misschien traditioneel niet zou doen. En haalt het wat uit? Jullie hebben een aantal nestkasten ook uh, ertussen hangen. Komen er uh, beesten op af? Nou, wat, je, wat je ziet als, als vogelrendement is dat vogels die uh, verticaal kunnen forageren... zoals mezen en boomklevers, die maken ge direct gebruik van, uh, van zo'n gevel. Uh, in een van de nestkasten is een nest aan het maken. Maar kijk, in een tuin als dit, hier is natuurlijk voldoende leefgebied voor vogels. Maar uh, in hoogstedelijk gebied waar uh, amper ruimte is voor bomen... dan kan je wel groen toepassen als je het op deze manier doet... Met alle voordelen voor levende organismen en ook voor mensen. Het, het klinkt heel high-tech zoals je het uitlegt. Er zit grond in opgesloten systemen om, het, om de planten water te geven in de, in de zomer. Is het een duur systeem? Uh, het is niet gratis. <laughs> maar uh, het is een goed begin van wat er mogelijk is. En door dit soort toepassingen toe te passen blijft het zich ontwikkelen en wordt het steeds beter en steeds efficiënter. Maar behalve deze hele technische gevel hebben we nog een andere verticale tuin... aan de andere kant van het kantoor. En ja, die is heel anders. Ja, gaan we daar ook even kijken. Maar, maar toch even, je zegt het is niet gratis. Is dit inderdaad een systeem voor uh, de happy few? In de grachtengordel die het zich kunnen veroorloven om zo'n mooie tuin tegen de wand te plakken? Of? Nou, ik denk dat je het vooral uh, moet toepassen waar uh, grootschalig gebouwd wordt, waar uh, kantoren gebouwd worden, waar ingebreid wordt in de stad. En daar uh, zijn... Uh investeringen van tientallen miljoenen in een gebouw en dan wordt het opeens een verwaarloosbaar klein bedrag wat je dan toepast. Maar als je dit uh, op je eigen schuur gaat doen, ja, dan is het uh, overdreven duur. Ja. Dan kan je beter met grondgebonden soorten werken. Want we hebben voor deze oplossing gekozen, omdat je hier de planten niet vanuit de grond kan laten groeien. Er zitten ramen uh, op de begane grond en er zit een bibliotheek onder waardoor die uh, goot hier zit. Nou, hier kunnen geen planten langs de gevel groeien. En aan de andere kant kan je gewoon de plant in de grond zetten en leiden langs de gevel en uiteindelijk krijg je een vergelijkbaar effect. Gaan we daar ook eens kijken? Ja. Okay, aan de andere kant van het gebouw uh, begint het ook uh, allemaal al uit te lopen. Allemaal uh, klimmende planten die uh, naar de eerste verdieping gaan, waar een, een rek tegen de wand is uh, gemaakt. Om daar ook uiteindelijk een, een dicht woud van planten tegen de muur te krijgen. Ja, het is een stuk eenvoudiger. En waar we hiervoor gekozen hebben is inderdaad uh, klimmers die in de border langs het gebouw staan. En het zijn verschillende soorten die op verschillende tijden bloeien. En in verschillende periodes vrucht dragen. Zodat het een hele lange periode interessant is. En uh, uiteindelijk, ja, het is nog niet groen. Maar um, over een paar jaar is dit ook helemaal goed. De belofte kun je al zien. En hier heb je ook eigenlijk niet heel veel voor nodig. Hè? Bedoel, het is een strook van uh, nou ja, een meter uh, ja. aarde tegen het gebouw aan. Een beetje oud roesten tegen de muur. Maar ja, dat wordt op een gegeven moment verborgen door de bladeren. En uh, ja, nee, dat, dat is alles. En het is, uh, ja, je, je, je kan dit uh, eigenlijk bijna gratis doen. Bijna gratis, zeg je? Ja, een paar stekjes in de grond steken en het groeit vanzelf. Klim op, dat groeit. Uh, met, met meer dan een meter per jaar misschien. En, ja, voor veel mensen is dat niet zo'n interessante plant. Omdat die zich aan de gevel hecht. En dit zijn allemaal planten die niet zelfhechtend zijn. Dus daarom hebben we dat er ook. Uh, ja, het groeit vanzelf. Het hoeft alleen maar te regenen. Yeah. Uh, we hebben dit aangelegd eigenlijk als uh, voorbeeld. Om te laten zien wat je uh, in steden kan doen. Om de stad aan te passen aan de klimaatsverandering. Het wordt heter. Uh, het regent. Niet vaker, maar als het regent wel harder... En al dat water, dat moet ergens naartoe, dat zorgt voor de, voor de overbelasting van onze riolen. En met groen kan je heel veel uh, water afvangen, waardoor uh, je die piekbelasting van de riolen haalt. En bovendien, door het water vast te houden, wordt door de verdampingsenergie uh, warmte ontrokken aan het stedelijk hitte-eiland. Dus met, uh, als voorbeeld van klimaatadaptatie, zoals dat dan zo mooi heet, hebben we dit uh, aangelegd. Nou ja, maar dit is dus inderdaad primair voor het, het klimaatverhaal en niet eens zozeer om de vogels te plezieren. Nee, een mes snijdt hem twee kanten. Maar je, je zei aan de andere kant al bij dat hangende systeem dat daar eh, mezen en boomklevers en zo op afkomen. Hier is het denk ik nog een beetje te vroeg om te zeggen of het eh, veel vogels trekt. Ja, dit is natuurlijk nog heel pril. Het zijn ook iets andere soorten. Dit is zeg maar meer bedoeld voor uh, soorten als een merel die in dit soort uh, klimopnestelen en die op, uh, op de bessen zullen forageren. Mezen zullen er ook wel gebruik van maken. Er zit een pimpelmees hier om de hoek in een kast. Maar soort als boomklever, die, die komen hier denk ik niet langs. Je zit hier ook genoeg rond het kantoor, hè? Ja, je komt op de... een goede dag, hè. Ja. Alles zit vol op te zingen. Winterkoning, boomklever ja. zit te roepen op de achtergrond. Dat is, uh, een mooie plek om te werken voor een vogelbeschermer. Ja, het is uh, geen straf om elke dag uh, naar Zeist uh, af te reizen. Sokolai speelde het rondo uit de sonate in G-groot opus 20 van de Italiaanse componist Muzio Clementi. Meer dan 40 jaar geleden veranderde het haringvliet met de aanleg van sluizen in een groot zoetwaterbekken. Voor onze veiligheid. Maar tegelijkertijd voltrok zich een ecologische ramp. De sluizen sluiten de zee af, maar ook het internationale rivierenlandschap. In 1999 zijn er internationale afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbetering van de Rijn. En Nederland besloot dat de sluizen in het Haringvliet op een kier gezet zouden worden. Het zogenaamde kierbesluit. Maar 13 jaar later is er nog steeds niks gebeurd. Sterker nog, het vorige kabinet zette een streep door het kierbesluit. Dat is gelukkig vorig jaar weer teruggedraaid. Wanneer is het zover dat de Haringvliet-Sluizen echt op een kier gezet gaan worden? Hennie Radstraak sprak erover met Roel Posthoorn. Vroeger werkzaam bij Rijkswaterstaat. En Björn van de Boom van Natuurmonumenten. We staan bovenop de Haringvliet-Sluizen. Aan deze kant de zee, het zoute water. We kijken uit uh, over uh, nou, in de, verte de Maasvlakte en de duinen van, van Vorne, En aan de andere kant het, uh, het zoete water. Hier is in 1970... Zijn deze sluizen aangelegd, Roel Posthorn? Jij bent er niet vanaf die tijd, maar wel later bij betrokken geweest vanuit Rijkswaterstaat. Wat zag je gebeuren dan in die natuur meteen in 1970? Nou, in wat onmiddellijk gebeurde was de zalm en de trekkende vissen... die, die uh, van zee de rivier op willen zwemmen. Die stoten hun neus. Absoluut, helemaal. Dus uh, ja, de visstand die veranderde, maar verarmde ook heel erg. Het meest uh, bijzondere landschap in het hele gebied, de Biesbos zoetwatergetijdenlandschap. Dat is echt wereldwijd heel erg bijzonder. De Biesbos is nog steeds een prachtig gebied... maar eigenlijk een ruïne van wat het geweest is. Het getij is verdwenen, de dynamiek is eruit... en de natuurwaarden zijn dus heel erg veranderd daardoor. We kijken nu eigenlijk op de, de, ja, de veroorzaker van die ruïne. Die dichte sluisdeuren hier. Het zijn van die horizontale wanden, zeg maar... die weer verticaal van die armen... Ja. ...bewogen kunnen worden, kunnen omhoog. Prachtig. Het zijn enorme schuiven, dus per, per sluis zo groot als een, als een kathedraal. Ja, 17 van die dingen zitten er. 17 achter elkaar. En iedere klep zeg maar, kan, kan met hele kleine motortjes... ...met heel veel hydrauliek opgeheven en uh, kunnen ze weer laten zakken. Zeg maar. Dus het is, uh, er is heel goed uh, ontworpen en over nagedacht. Maar de zoetwatervoorziening, men had zo'n geloof in de techniek dat de eerste zoetwaterinnamepunten, die liggen onmiddellijk achter de sluis. Voor ons drinkwater bijvoorbeeld. En die zijn nieuw gebouwd, want vroeger had je hier geen zoetwater. En als ze gewoon in 1970 besloten hadden om die ietsje verder stroomopwaarts te bouwen, dan had je natuurlijk veel meer flexibiliteit gehad om hier de overgang tussen zoet en zout wat geleidelijker te laten lopen. Dus als je ze openzet, komen die punten onmiddellijk in de problemen. Björn, Björn van de Boom van Natuurmonumenten. Het is een bijzonder punt eigenlijk waar we staan. Hè? Ja, we staan hier op een unieke plek in Europa. De Rijn begint 1250 kilometer verderop. De haarvaten van de Zwitserse Alpen. En dit is de plek waar de Rijn en de Maas uitstromen in de Noordzee. En tegelijkertijd is het ook een dramatische plek. Omdat het estuarium, dus het overgangslandschap tussen de rivieren en de zee, dat hebben we teruggebracht tot nul. Het gaat heel slecht met Atlantische zalm, met zeeforel. Elft, vindt, de steur is verdwenen. Paling, driedorende stekelbaars. En op deze plek voltrekt zich elk jaar een ecologisch drama. Jaarlijks zijn er duizenden vissen die proberen om hier in de natuurlijke monding de rivier op te zwemmen. En die uh, dat niet voor elkaar krijgen. Ja, nou, de politiek is het in ieder geval over eens. Uh, sterker nog, uh, de meerderheid van de Tweede Kamer vindt eigenlijk dat het nog dit jaar uitgevoerd moet worden dat kierbesluit. Het gaat dus om het verplaatsen van die zoetwaterinlaatpunten. Die moeten meer landinwaarts. Ik denk van dat hadden we niet 30 jaar al lang kunnen regelen, toch? <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. nee. En dat is wel veranderd. Toen het vorige kabinet besloot om de sluizen niet op een kier te zetten. is er een lawine van verontwaardiging gekomen. Van al die andere landen langs Rijn en de Maas. die honderden miljoenen geïnvesteerd hebben. Daarbij is het besef echt weer wakker geworden dat wij hier het sluitstuk zijn van een heleboel internationale investeringen om de Rijn en de Maas weer te verbeteren. Ja, want allerlei landen hebben uh, hun best gedaan en ook heel veel geld geïnvesteerd... om die Rijn en die Maas weer meer geschikt te maken voor, voor al die vissoorten waar je het over had. Ja, er zijn in Duitsland en in Luxemburg, in Zwitserland, in Wallonië... zijn paaiplaatsen aangelegd, nevengeulen gegraven, herintroductieprogramma's voor de zalm. En al die investeringen zouden nutteloos zijn... als Nederland had besloten om de voordeur niet op een kier te zetten. Dus we kunnen gewoon niet achterblijven? We kunnen niet achterblijven. Heeft Natuurmonumenten hier in de buurt wat gebieden? Kun jij eens laten zien, ergens op een plek, wat voor effect dat straks zal hebben, dat dat zoutwater weer naar binnen komt? Ja, we kunnen even drie of vier kilometer verderop naar de plaats van Scheelhoek. Dus uh, lopen we aan de kant van Goeree, je? Ja, we staan nu buiten Dijks, aan de kant van Goeree. Dus we staan eigenlijk in het Haringvliet op de plaats van Scheelhoek. En toen de Haringvlietsluizen zijn aangelegd, is dit landschap dramatisch veranderd. Er zat getij op het Haringvliet. En dit waren gewoon intergetijdengebieden. Zoals in de Oosterschelde en de Waddenzee. Die getijbeweging is eruit gegaan. Het werd zoet. Dus al die platen zijn ontzettend snel verruigd en verbost. Ja, want die vielen toen continu droog, Die, die vielen droog, ja. die werden zoet. Dus die verboste totaal. En in 2012 heeft Natuurmonumenten deze platen helemaal leeg gemaakt. En daar een laagje zout en schelpen op gelegd. En dat heeft een waanzinnig effect gehad. Meteen in 2012 broeden er hier op deze platen 3.300 grote sterren. Dat was in één klap de grootste populatie van Nederland. En wat je ziet, we zitten hier... Eigenlijk het nabootsen van een uh, zoute situatie. Ja, het nabootsen van een natuurlijk systeem als die sluizen er niet zouden zijn. Maar in dit Haringvliet zit nauwelijks vis. Dus wat je ziet is dat al die kustbroedvogels die hier op platen zitten... die moeten naar de voordelta vliegen om op de voordelta vis te halen. En dat terug te brengen. En zo dicht bij de sluizen lukt dat nog. Dat gaat prima. En helemaal een grote jongen als een grote sterren... die vliegen heen en weer, die brengen voedsel naar hun kuikens. Dat gaat heel goed. Maar wat zwakkere vogeltjes, wat kleinere vogels... zoals visdief en dwergsterren, die hebben daar meer moeite mee. En je ziet dus ook dat het broedsucces van die vogels veel lager is. En straks, als die sluizen daar verderop op een kiertje komen te staan... en er wat met het zouten water wat vis mee komt... Dan wordt het allemaal wat gemakkelijker. Ja, dat is dus een eerste stap om weer meer leven in dat deltalandschap te krijgen. En ik, we vertellen dit omdat het kierbesluit is niet alleen een verhaal van... Uh, de sluis op een kiertje zodat er weer een zalm en een paling naar binnen kan. Maar is uiteindelijk het verhaal van een heel rijk estuarium wat we willen herstellen. Waar hele ecosystemen op zitten te wachten. Hoe ziet het er hier straks uit dan, denk jij? Nou, het, het kierbesluit heeft landschappelijk nauwelijks of geen effecten. Als het kierbesluit is doorgevoerd, dan staan vier van die sluizen een stukje open. We krijgen niet echt een groot getijdenverschil? Nee, er komt geen toename in het getij. Op het Haringvliet zit een getij van ongeveer 30 centimeter. Als de kier wordt doorgevoerd, dan heeft dat een effect bij Hellevoetsluis van maximaal 1 centimeter. Dus het is geen herstel van landschapsvormende processen. Maar waar we nu staan, hier zul je straks, als je nu je vinger in het water steekt, is het zoet en straks is het brak. Daardoor kunnen vissen die de rivier op zwemmen makkelijker naar binnen komen, wennen aan het zoet en de rijkdom aan vissen zal toenemen. Die gaan ook hier in dit soort kreekjes paaien en allerlei vogels, steltlopers, kustbroedvogels, hebben daar profijt van. Nou heeft de Tweede Kamer in de meerderheid besloten dat er wat vaart achter moet komen, achter de uitvoering van het kierbesluit, waar we eigenlijk natuurlijk al zo lang op zitten te wachten. Kan dat nou echt dit jaar gaan gebeuren? Nee, het kierbesluit is in 2000 genomen. En Je kunt je afvragen wat er de afgelopen 13 jaar allemaal gebeurd is. In elk geval sinds het kierbesluit herbevestigd is. Dus sinds vorig jaar merken wij dat de overheden die daarmee bezig zijn... het ministerie, het waterschap, de gemeente... echt volle vaart aan de slag zijn om het kierbesluit zo snel mogelijk door te voeren. Het idee is nog steeds dat ze in 2015 open gaan, Maar het zou misschien 2016 of 2017 kunnen worden. ja... Van langer uitstel kan echt geen sprake meer zijn. Maar het is wel goed om het nu ook zorgvuldig te doen... en te zorgen dat ook het zoetwater geregeld is. Het is wel een nu, hè? Ik, er... ik kan het ook langzaam nu. Ja, jij ook nu, Nou, kijk, het avontuur keert onmiddellijk terug. goed. <laughs> ja. Het Philharmonische Orkest uit Brussel speelde at the Kinograph Studios. Uit de stomme film The Artist was dit uh, uh, muziek van de Franse componist Ludovic Boerse. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De komende week stemt de politiek over een verbod op neonicotinoïden. Deze groep insecticiden wordt in verband gebracht met de problemen waar bijenhouders mee kampen. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld voerde Greenpeace nog actie bij het hoofdkantoor van Bayer om een verbod op deze middelen af te dwingen. Greenpeace hoopt en verwacht dat onze staatssecretaris zal instemmen met op zijn minst een gedeeltelijk verbod op de neonicotinoïden. Maar boeren die dit insecticide niet meer mogen gebruiken, die zullen naar alternatieven gaan zoeken. Is Herman van Beckham van Greenpeace niet bang dat de alternatieve middelen net zo schadelijk of misschien nog wel schadelijker zullen zijn voor de bijen? Je zou inderdaad moeten voorkomen dat niet het ene gif wordt vervangen door een uh, volgende soort gif. Want dan verplaats je eigenlijk het probleem. Maar gelukkig kan de, de landbouw ook heel goed gifvrij werken. Er zijn boeren die zelf werken met bloemrijke akkerranden. Daarmee uh, lokken ze parasitaire insecten die een handje helpen in het bestrijden van bijvoorbeeld bladluizen. En boeren hoeven dan niet meer te spuiten. Jullie geloven dat het anno 2013 al mogelijk is om gifvrije landbouw te bedrijven? Nou ja, als je alleen al kijkt naar de biologische landbouw... biologische landbouw is gewoon per definitie gifvrij. En zij doen het. Ook heel veel gangbare boeren werken met dit soort alternatieven. Dus bijvoorbeeld die bloemrijke akkerranden. Dat zijn hele slimme methoden om zonder gif te werken. Beestachtig. Het Europese Hof van Justitie besloot deze week het importverbod van, importverbod van zeehondenbond niet op te heffen. De zaak was aangespannen door het Canadese Bondinstituut Jagers en Vissers. Want sinds het importverbod is de bondprijs gezakt van, let op, 70 naar 7 euro per vel. Het verbod bestaat sinds 2010 en geldt ook in de VS, Rusland en Mexico. Het is erg effectief dus, want door de gezakte bondprijs is het voor de toch al laagbetaalde jagers niet meer interessant dieren te doden. Maar de Canadese bondindustrie heeft meer eisers in het vuur. Ook bij de Wereldhandels, wereldhandelsorganisatie WTO loopt een procedure tegen het importverbod. En die zaak wordt morgen behandeld. Een actie. En weer hebben we een nieuw woord. Wel eens gehoord van Woudfunding. Het komt van de Partij voor de Dieren. Die roept natuurliefhebbers op om stukken grond te kopen... die staatsbosbeheer noodgedwongen in de verkoop heeft gedaan. Op deze manier probeert de partij te voorkomen... dat de grond in handen komt van speculanten en jagers. Het doel is om de aangekochte stukken grond jachtvrij te maken... en zo min mogelijk in te grijpen in de natuur. Op de website van de Partij voor de Dieren kan iedereen een stuk grond kopen voor 5 euro per vierkante meter. Maar jullie waren toch tegen die uitverkoop? Vroegen we aan Esther Ouwehand. Ja, zeker. En dat zijn we nog steeds. Dus dit is ook echt een protestactie. We laten hiermee zien dat mensen zich grote zorgen maken over het verkopen van natuur aan wie dat maar wil... Wij gaan ervoor zorgen dat het signaal aan staatssecretaris Dijksma is dat natuur in handen van de overheid moet blijven en goed beheerd moet worden. Ja, maar jullie zijn toch geen beheerders? Wat ga je er dan mee doen? Nee, de Partij voor de Dieren is inderdaad geen natuurbeheerder. Maar we gaan ervoor zorgen dat de grond die we met z'n allen hebben gekocht in handen komt van, uh, van een goede natuurbeheerder die dat jachtvrij uh, gaat verzorgen en zorgt dat de biodiversiteit op orde blijft. Het veilen van de grond begint op 11 mei en tien dagen later weten we of de Partij voor de Dieren groot grondbezitter is geworden. Het De CO2-uitstoot van auto's mag in 2020 niet meer zijn dan 95 gram per kilometer. Dat besloot de Milieucommissie van het Europarlement deze week. Maar bovendien moet er een einde komen aan het gesjoemel van autofabrikanten met testprestaties. Fabrikanten halen allerlei kunstgrepen uit om tot lage testwaarden te komen. Zoals ramen afplakken en vloeistof in banden laten lopen. Alles om maar tot minder brandstofverbruik te komen. Er zijn nu nieuwe testmethoden ontwikkeld en voorgesteld. En die zijn een stuk realistischer. Ja, dat zat gisteren nog in kassa. Hè? Heel, heel onderzoek naar die testmethoden. Nou, ik heb het zelf ja. met mijn eigen auto... Prius ook, dat hij gewoon minder zuinig is dan ja. mij werd... Uh, ja, maar jij rijdt de sportieve. Ja, jij dat, zo, dat ja. zal het zijn. Er wordt een bonus-systeem ingevoerd voor fabrikanten... die extreem zuinige auto's verkopen. De zogenaamde supercredits. De voorstellen van de commissie gaan eerst nog naar de Raad van Ministers. Dieren in het nieuws. Bultrugwalvissen. Dat is een bultrug die dan gitaar speelt. Bult, ja, dat is het nieuws. Nee, bultrugwalvissen zijn in staat jachttechnieken van elkaar over te nemen. Dat is ook bijzonder. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers in Amerika. die 27 jaar lang het gedrag van bultruggen voor de kust van New England bestudeerden. Oorspronkelijk vingen de dieren hun prooi, vooral haring. in een wolk van luchtbelletjes. die ze dan onder water uitbliezen. Maar de haring nam af en er moest gezocht worden naar ander voedsel. Hiervoor werd de staarttechniek ontwikkeld. Met de staart wordt op het water geslagen om vissen te lokken. 40% van de bultruggen maakt inmiddels gebruik van deze nieuwe staarttechniek. Europa. Als het aan de Europese Commissie ligt... mogen land- en tuinbouwers in de toekomst alleen nog met standaard zaaigoed werken. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt voor oude en zeldzame soorten... die vooral voor de ruilhandel gekweekt werden... Milieuorganisaties zijn bang dat op deze manier veel oude groente- en graansoorten zullen verdwijnen. Zelfs hobbytuiniers mogen hun zelfgekweekte zaaigoed niet meer weggeven. Volgens de Vlaamse europarlementariër Bas Staats loopt het zo'n vaart niet. Wat er volgens hem achter de maatregel zit is een machtige lobby van grote voedselproducenten en zaadgiganten... die een monopolie proberen af te dwingen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Amen. Mm -hmm. Mazurka was dit van de Engelse componist Sir Edward Elgar. Het heet Three Characteristic Pieces en het werd gespeeld door violiste Simone Lamsma en pianiste Juri Miura. De huismus gaat niet langer in aantal achteruit. Tot zover het goede nieuws uit de Stadsvogelbalans 2013 die Vogelbescherming Nederland afgelopen week presenteerde. Ja, ik had ook pas geleden weer voor het eerst sinds hele lange tijd een huismus in de tuin. Yeah. Uh, maar dat was het goede nieuws. Uh, in de stadsvogelbalans wordt de trend van de verschillende stadsvogels over de afgelopen vijf jaar bekeken. Tegenover een voorzichtige toename van het aantal huismussen staat voor veel andere soorten een flinke afname. De meest opvallende daler is nog wel de spreeuw, vertelt Jip Lauwekooiemans van Vogelbescherming aan onze verslaggever Rob Buiter. De spreeuw die uh, 20 jaar uh, meer dan 40% achteruit in Nederland. De stadsvogelbalans die gaat eigenlijk alleen over het stedelijk gebied. Maar daar zie je ook een achteruitgang uh, van de spreeuw. En die achteruitgang die is zo sterk dat het me niet zal verbazen als een nieuwe rode lijst uitkomt volgend jaar of over twee jaar. Dat de spreeuw daar ook op zal komen te staan. Net als eerder de huismus, ook al zo'n gewone soort. Uh, kijk, spreeuwen en huismussen zijn natuurlijk nog verschrikkelijk algemeen. Maar uh, ze gaan wel heel erg hard in aantal achteruit. En dat is waarom ze op de rode lijst staan. Is dat ook niet uh, ja, hoe het nou eenmaal gaat? Uh, soorten komen, soorten gaan. Tegenover die achteruitgang van de spreeuw staat bijvoorbeeld ook een enorme toename van uh, de merel bijvoorbeeld. De merel is... Ooit toegenomen, maar die is ook over zijn hoogtepunt heen. En natuurlijk hoort het bij soorten dat ze ene tijd algemener zijn en het beter doen. Maar het tempo waarin het gaat is wel heel erg alarmerend. En uh, het is ook heel waarschijnlijk dat wij zelf daar heel veel invloed op hebben. Bij de huismus was dat zeker het geval. En bij de spreeuw is dat waarschijnlijk ook voor een groot deel zo. Ja, want waar zit het in? Ja, dat is eigenlijk dezelfde moeilijke vraag als bij de huismus. Het is een hele gewone soort en daardoor is er relatief weinig onderzoek naar gedaan. En wat ik denk wat er met die spreeuw is, dat zijn verschillende... De spreeuw die nestelt natuurlijk vooral in gebouwen, ook wel in, in, in bossen. En ze zoeken hun voedsel in het agrarisch gebied. Nou, de soorten van het agrarisch gebied gaan allemaal zeer sterk achteruit. Dus het is waarschijnlijk hetzelfde probleem als de kievieten in de veldleverik. Als het gaat om voedsel, die geldt ook voor de spreeuw en uh, aan de andere kant zie je dat de afstand tussen de broedgebieden en het agrar en het uh, voedselgebied wordt te groot voor een spreeuw om van die oude stad naar rijke voedselgebieden te vliegen en als dat meer dan 500 meter is dan is dat energetisch niet interessant voor die spreeuw dus brengt die gewoon te weinig jongen groot tegenover dat uh, negatieve verhaal over de spreeuw staat ook een, een heel voorzichtig positief geluid over de huismus ja het is zo met de huismus de grote achteruitgang die lijkt voorbij er is zelfs een uh, lichte toename maar we zijn nog een beetje voorzichtig, want je kan nog niet echt van herstel spreken. Ik bedoel, de soort is gehalveerd en hij is nu een paar procent weer toegenomen. Maar, uh, ja, lokaal verdwijnen nog steeds huismussen. Maar de landelijke trend is wel, uh, wel aan het keren. Dus toch nog een beetje positief. Ja, het is toch leuk om te zeggen. Muziek van het hof van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. de Gavotte uit het ballet, ballet de plaisir van de Franse componist Jean-Baptiste Lully was dit. Twee maanden lang kon je stemmen op de vroege vogels vlinderverkiezing. En zodra dat maken we de winnaar bekend. Janine, jij hebt de lijst, hè? Ja papa, lijst? ja, papa, papa. We lijst, lijst? Oh, Het is met papieren gemoffeld nou, natuurlijk. Goed, we hebben ik de lijst hier. Oh, ik heb hem. Uh, uh, ja, en een winnaar, hè. De echte W van winnaar. Daarmee hebben we het bijna een beetje De be kastverenig van de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, twee weken geleden was je hier ook. Toen hebben we nog met een nachtvlinderval uh, nachtvlinders gevangen. Uh, toen had je een enorme vlinder-explosie voorspeld. Is die, uh, is die gekomen? Ja, maar heel geleidelijk aan. Hij is nu zo beetje. Hè, het ging vooral om de popoverwinteraars die een geleidelijke waren. Geleidelijke bedoelde... explosie ja, is, is geen raar, explosie. Natuurlijk. Natuurlijk. Nee, ja. nee, dus eigenlijk is die niet gekomen. Nee. Maar ze zijn er nu wel die vlinders. Hè. De oranje tipjes vliegen nu volop. De boomblauwtjes vliegen nu volop. Dus wat dat er gaat. Het effect is wel dat nu de vlinders eindelijk rondvliegen. Ja. En zo Want ik, ik, zijn, ik noemde net al de, al die die, uh, die boerenzwalen die nu over het land en over het water hier scheren. Zijn er dan nu al vlinders voor hun om te happen? Ja, er zijn, zijn, er zijn zeker vlinders. Hè? Allerlei nachtvlindertjes vliegen daar al boven rond. De dagvlinders vliegen nu nog niet omdat het te koud is. Maar ze zullen voornamelijk op vliegen en muggen, denk ik, jagen hier boven die gaslanden. Ja. En we hadden het er straks over de koolmezen. Er zijn veel koolmezen die nog niet aan het broeden zijn... Maar werd er ons gemeld zo van, er zijn ook nog veel rupsen die nog niet uit het ei zijn. Nee, klopt. Dat klopt ook. En dat is ook maar goed ook, want heel veel bladeren van de eik... Het is vooral eik die heel veel rupsen heeft. Die de bladeren zijn ook nog niet uit. Dus door. die rupsen moeten wachten tot de bladeren komen. En ja. dan komen ze wachten weer tot die rupsen komen. Dat houdt allemaal met elkaar verantwoord. Het van is hand. echt zo'n dominosysteem. Wat ja, moet strik. gaan vallen, ja. wat moet werken. Ja. Maar bij een domino is het zo dat nummer 1 valt, dan valt nummer 2. Eh, dus de bladeren komen. Maar is het ook zo dat dan pas de rupsen uit het ei komen of reageren ze op warmte? Nee, ze reageren op, vaak op een soort temperatuursom. Dus moet een heel aantal warme dagen geweest zijn. En in sommige jaren zie je dat het helemaal uit elkaar gaat lopen. Dat de bladeren er al lang zijn en de rupsen nog niet. Maar ik heb het idee dat het nu allemaal gewoon langzamer gaat en trager gaat. Dus ik vermoed eigenlijk dat het dit jaar redelijk uh, op elkaar ja. afgestemd is. Maar in ons programma hebben we het natuurlijk vaak over... Ja, de vogels die komen er aan, Nou, als die rupsen er maar zijn dan kunnen ze goed eten. Jabbelen. Maar ja, jij kijkt daar natuurlijk heel anders naar. Want die rup, uit een rups... Wij, ja, een rups, hap, hap klare brok voor een vogel. Maar daar komt een mooie vriend uit. Ja, dat is waar. Maar toch heb ik geen hekel aan vogels. Geen bloedhekel aan vogels. Want er zijn genoeg rupsen. Een vrouwtje okay. legt 200 eitjes. Uiteindelijk moeten daar twee vlinders uitkomen. Dus er mogen de 198 worden opgegeten. En daar zorgen die boeren zwaluwen wel voor. En die koolmezen ook. Okay. We gaan naar de vindenverkiezing. Ja. Want uh, daar gaat het natuurlijk om. En daarom ben je hier vanochtend. Er is in totaal bijna 14.000 keer gestemd. Uh, flink aantal stemmen dus. We gaan zo meteen de nummer 1 bekendmaken. Uh, de winnaar die je wist dat zou komen. Uh, laten we even terugtellen van uh, nou, vijf. Nou, één. Op nummer vijf met, uh, we hebben het lijstje hier, 693 stemmen. De gehakkelde Aurelia. En dat is een, een, een bijzondere soort, toch? Uh, nou, het is een soort die uh, steeds aan het toenemen is de afgelopen 20, 30 jaar. Dat is op zich bijzonder, want de meeste vlinders gaan achteruit. Die gehakkelde Aurelia neemt toe. En het is een soort die ook gewoon bij mensen in de tuin zit. Ja. En, uh, die ook heel vroeg in het jaar al gezien wordt. En nu op dit moment nog rondvliegt. Als het zometeen zonnig en een beetje warm wordt... dan kunnen mensen allemaal die gehakkelde Aurelia in hun tuin Kort tegenkomen. Kort signalement? Uh, ja, zoals een heel aantal van die beestjes. Nu oranje. Maar de naam gehakkeld, dat heeft hij niet voor niks. Hij heeft echt een, net alsof er allemaal happen uit zijn vleugel zijn. En daarmee, daaraan kun je hem eigenlijk prima herkennen. Ja. En jouw favoriet uh, staat op nummer vier... Ja, ik heb heel hard gelobbyd de afgelopen weken. Het ja, hele land doorgereisd het om geholpen. hem te pluggen. Maar ja, nou ja misschien met, had hij anders nog lager Met de komen. oranje vlinderbus door Nederland getrokken. <laughs> Juist. Nee, het oranje tipje is op de vierde plek. Dat vind ik op zich toch wel heel aardig. Want bij die top vijf zie je eigenlijk allemaal tuinbeesten. En het oranje tipje is geen tuinvlinder. He, er zijn wel mensen die hem eens in de tuin hebben. Maar het is echt een beetje een natuurvlindertje. En mm -hmm. wat dat er gaat, is die uh, toch mooi hoog geëindigd. En ja, het is... Uh, meer dan duizend, want dat viel me wel heel erg op. Hè. Die ga ik al redelijk jaar zoveel stemmen. En de, de top vier die heeft allemaal meer dan duizend stemmen. Ja, dus er zit ja. een heel groot gat tussen die top vier en, en de rest. Ja, ja, die top vier is echt de top vier. Dat is echt dat de top vier Je daar hoort het oranje tipje ja, bij. Ja. Ja. En heeft meestal zijn een piek rond Koninginnedag? Ja, vroeger wel. De laatste tien jaar was die steeds een stuk eerder. Maar nu begint die pas. En ik denk dat die zelfs de piek nu pas na de Koninginnedag heeft. Ik verwacht eigenlijk pas zo rond ja, tussen 5 en 10 mei dat die pas op zijn top zal zijn. Ik ja. moet nog even op wachten. En, en wat... Want ik heb een keer een, een, een item gedraaid... voor Vroeger televisie, ook over dat oranje tipje. Daar heb ik jou toen ook natuurlijk voor geïnterviewd. En wat me toen is bijgebleven... is inderdaad dat hele bizarre paargedrag. Want, want heel vaak vliegt dan... dat moet jij even vertellen... een oranje tipje aan, achter de verkeerde vlinder aan. Ja, ja, Die mannetjes die, die kijken echt met hun ogen. Die zoeken met hun ogen naar vrouwtjes. En vrouwtjes hebben niet die prachtig mooie oranje vleugelpunt. Die zijn gewoon wit met een zwart vleugelpuntje. En in die graslanden, die natte graslanden waar die oranje tips vliegen. vliegen ook heel veel klein geaderd witjes. En die lijken sprekend op een oranje tipje uit te vetten. hebben ook vlinderaars moeite mee. Maar ook dus die mannetjes nog. En die vliegen daar eens een gek achteraan. Ja. En als ze dichterbij komen. dan gaan geurstoffen een rol mee spelen. En dan ruiken ze die, uh, die spruitjes lucht. En dan weten ze dit is een <lacht> koolwitje. Dus daar hoef ik me niet mee te bemoeien. Maar daar kunnen ze ja. ook niks mee. Daar kunnen ze niks mee. Nee, dat past ook gewoon niet. Dus, uh, maar dat kost ja. allemaal energie. Dat ja, kost energie. Energie. Dus wat, ja. heeft, wat heeft de evolutie nou voor poets gebakken? Ja, ja. Volgens mij hebben wij een beetje daar roet in het eten gegooid. Uh, die witjes zijn hier eigenlijk veel te algemeen. In een hele natuurlijke situatie komen ook wel witjes voor, maar af en toe is een witje. Dus daar vergist zo'n oranje tipje zich ook af en toe wel eens. Nu en dan, ja. We hebben nu een heleboel vlinders weggejaagd en die. Ja, die witjes, de klein koolwitjes, de klein gehaald witjes, die doen het eigenlijk veel te goed. Jij gaat Kerstveling van de vlinders tegen. Je gaat hier nog niet klagen over dat één bepaalde vlinder heel veel voorkomt, hè? Ja, dan moet er moeten meer zwaluwen komen die koolwitjes ja. gaan eten. Ja. Die de andere vlinders moeten meer opkomen, ja. De derde plek, met bijna 1200 stemmen, de dagbouw oog. Ja, dat verbaast me helemaal niks. Dat is natuurlijk een tuinvlinder die iedereen kent. Prachtig mooie kleuren, als je ervan houdt. He, voor mij is die wat te kitscherig. Maar goed, dat is net een kwestie van smaak. En het is natuurlijk wel een, uh, ja, een hele spectaculaire vlinder... die iedereen in zijn tuin kan tegenkomen. Jij bent meer van de subtiele vlinder. Liever een uh, ja, wat, wat simpeler en wat kleiner. Um, die kun je ook lang zien, hè, het Ja, die is, uh, heeft als vlinder overwinterd. Hè, ergens in zijn schuur of ergens op zolder. Die uh, is dus de afgelopen weken volop gezien. Geweest, de komende twee weken nog ook. En dan is hij even weg. Maar van de zomer komt hij weer opnieuw. En tegen die tijd dat onze vlinderstruiken bloeien in de tuin... dan heb je, als het een goed jaar is, soms al vijf, zes, zeven... Dagbouwogen op je vlinderstruik zitten drinken. Ja, nog even, van waar die naam? Dagbouwogen. Ja, hij heeft fantastisch mooie, felgekleurde pauwogen. Net als de pauw in zijn staart heeft, heeft hij op zijn vleugels. En daar, daar heeft hij zijn naam aan te danken. Ja. En en dagbeen, je hebt natuurlijk ook de nachtbouwogen. Ja, is even kijken nog snel op de kaart of op het lijstje. Is die nachtbouwogen Waar is die ja, nou? is er ogen? ook bij de top 15 volgens mij. Nee, eh die die nee, nou, hij is toch een uh, stuk nee. Oh nee, nummer 29. Nachtpauwoog. Nou ja, sowieso even over die nachtvlinders, want wij hebben natuurlijk kort geleden samen een item gemaakt voor TV over nachtvlinders en ik ben daar helemaal door gegrepen. Um, hoe, hoe komen zij op de lijst? Ja, bij de top 15 staan er nog vier. Dat valt me nog niet eens tegen. Want ja, nachtvlinders zijn natuurlijk, mensen zien die veel minder. Dus die zullen daar veel minder mee bezig zijn. Uh, ze zijn soms wel heel spectaculair gekleurd. Ja. Maar, uh, ja. Of ze doen spectaculaire dingen. Want de kolibrievlinder op 10, die, ja. die vliegt trouwens ook overdag. Ja, toch? gewoon overdag. Die vliegt, hangt als een kolibrie... Voor een uh, ja, voor een razendsnelle vleugelbewegingen en zijn roltong als een soort snaveltje de bloem in. Hij ja. lijkt ook echt op een kolibri. Hij heeft dezelfde kleuren ook als sommige kolibri. En, en ook uit bijna de, de afmeting. En ja. ook de afmeting, ja. Een, oh. een, een, en het is een beetje dat ook, ook bij mensen in de tuin te zien is. Dus daarom denk ik ook dat hij, uh, en vanwege zijn gedrag ook. En want sommige mensen hebben gestemd puur op de kleur, wat is mooi. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk ook gestemd op hun favoriet. Ja. En die favoriet, dat kan komen door het gedrag. Maar, maar die kolibri vlinder, ja. die lekker. kun je die vaak zien? Uh, hij was eigenlijk zeldzaam. Het was een trekvlinder. Het is nog steeds een trekvlinder, dus die uit Zuid-Europa komt. Maar vanaf 2003 toen was het een heel warm jaar. En vanaf dat jaar komt hij eigenlijk elk jaar regelmatig terug. Okay. We moeten even door met de, met de verkiezing. Oh, ja, ja, ja. Anders uh, missen we de nummer één. Uh, anders missen ja. we de nummer één. Ja. En dan, uh, dat Dit is, uh, was Vroege Vogels. Ja. Kijk op de site wie de winnaar ja. Ja. Nee, Op de tweede plek, 1300 stemmen. Het boomblauwtje. Ja, daar ben ik heel erg verbaasd over. Want het is wel een tuinvlinder, maar ja, de vlinderaars kennen het als een vrij onopvallend beestje. En ik heb gedacht, hoe kan het nou dat hij op de tweede plaats staat? Nog ja. hoger dan het oranje tipje zelfs. En als je kijkt op de site, bij de foto's, dan zie je inderdaad dat er een fantastisch mooie foto is. Van de bovenkant van een boomblauwtje. Knalblauw en helemaal mm. beeldvullend. En daar zijn de mensen voor gevallen. Hij staat ook op de bovenste rij. Want als je, normaal zit hij nooit open. Hij zit altijd dicht. En dan is hij wat grijzig met wat zwart. Maar juist door die foto, en die, hij is inderdaad fantastisch mooi felblauw. Wat jij eigenlijk nemen. zegt is dat in deze misverkiezing de foto wat is. te flatterend is. Dat, dat dat kun je wel stellen, ja. ja. ja. Nou ja het is natuurlijk een populaire, uh, Het is een mooie vlinder. En ik kan me voorstellen dat mensen die zo even naar die foto's kijken... denken, ja, die moet ja. Uh, hoog eindigen. Ja. Maar als vlinderaar, denk, hè, dan zie je die beesten, dan ken je die beesten... en dan zeggen we, nou, die zou ik nooit op twee verwacht hebben. Maar dat is dus het grappige. Er hebben natuurlijk 14.000 mensen gestemd. Ja. Dat zijn niet allemaal vlinderaars. Maar nee, het uh, is de grote, grote vroege vogels vlinderverkiezingen. Ja. En iedereen mocht meedoen. En dan uh, op nummer 1... Met eh, precies 1449 stemmen. Ja, het is bijna alsof het uh, vooropgezet is. Ja. Maar uh, dat is echt niet zo. De Willem-Alexander. Zeg, zeg jij het maar, uh, Het is de koningin in Page. Ja. En niet verrassend, want dat is inderdaad een hele grote vlinder. Een hele felgekleurde vlinder. Een, uh, ja, een zeldzaamheid die toch bij mensen in de tuin komt. Mensen kennen hem allemaal van de vakantie in Zuid-Frankrijk. Beschrijf en, uh, die, die tekening eens even. Ja, het is, hij is geel. Goudgeel met uh, zwarte tekening. Maar dat is op zich nog niet zo spectaculair. Hij heeft mooie staarten. En hij heeft hele mooie blauwe en rode kleuren ook nog weer in zijn vleugels. Ja. En het is, ja, het is een, een spectaculair beest. Ook om te zien groot. één van de grootste vlinders van Nederland. Ja. ja, het is een waanzinnig mooie... Ja, het is ook een terechte winnaar. Het is een verschrikkelijk mooie vlinder. En die rups is heel... Want die herinner ik me een paar jaar geleden in Frank op een camping... zag ik hem ook nog eens rondlopen. Die rups ja. is echt... Ontzettend groot. Ja, heel dik groot. Duim, duimgrootte en duimdikte. En uh, groen met oranje met zwart. Hele mooie kleuren. Als die verschrikt wordt, dan heeft hij nog van die mooie stulpen op zijn kop. Die kan hij uitstulpen. En dat, uh, dat geeft dan een, een vieze geur af om de, de vijand weg te, af te schrikken. En uh, ja, het is een, uh, zowel qua rups als qua vlinder een spectaculair ja, als ze bij, uh, bij de Disney Studios een rups tekenen, dan ziet hij er zo uit. Ja, absoluut. Hè? Ja. Ja. Ja. En de naam? Uh, ja, hij heeft een beetje de, de kleuren van, van de jassen die de lakijn van de koningin uh, aan hadden en aan hebben. We moeten maar eens opletten zometeen bij die gouden uh, die Er lopen vast koninginnenpaasjes achter de koets. Ja, ja. Uh, ja je, je zegt Frankrijk, maar uh, in Nederland. Ja, het is echt een beest wat in Zuid-Frankrijk en Zuid-Europa veel meer voorkomt dan hier. Hij was, toen ik begon als vlinderaar, moest ik echt naar de Pietersberg, Zuid-Limburg om de koninginnenpaasje te zien. Dat is de enige plek in Nederland waar die zat. Maar klimaatverandering heeft ook wel positieve effecten. Want die, de is dankzij die klimaatverandering echt nu ja opgerukt en beneden de grote rivieren heeft iedereen hem wel een keer in de tuin. Ja, dus we kunnen het wel ja. echt een Nederlandse vlinder ook. echt een we een jouw, Absoluut. Een grande parade, de, de papillon papillonen. Uh, Internationaal ja, ja, ja. ja, En uh, uh, wat kunnen we nou de komende tijd nog verwachten aan vlinders? Want we, ja. hebben, we zijn de uitzending begonnen met welke vogels we ons... Uh, konden verheugen. En hoe zit het met de vlinder? Nou, je kunt de koninginnenpage gaan verwachten. Ik heb uh, vannacht nog gekeken op waarneming.nl. Tel mee of die al gezien was, want hij staat nu op het punt van verschijnen. Dus uh, met een beetje mazzel, als het zonnig wordt, hè, dan kan vandaag de eerste koninginnenpage gaan vliegen. Uh, en verder zullen de popoverwinteraars nu volop uh, gaan vliegen. Bonsantoogie is nog wat achtergebleven, maar die gaat heel veel uh, vliegen de komende tijd. En die krijgt iedereen ook in de tuin, ook een soort waar het, uh, waar het goed mee gaat. En uh, met name ook uh, ja, de, de kleine vuurvlinder. Verwacht ik eigenlijk ook elk moment. Heb ik nog niet gezien. Maar die, die begint nu ook te vliegen. En ik zag afgelopen week veel geels vliegen. Is dat dan de ja, citroenvlinder? Dat is de citroenvlinder. Ja, die is ja. toch ja. behoorlijk groot. Dat is, dat is ook een grote vlinder. En ja, felgeel. En ja, ook niet te missen. En uh, die mannetjes met name zijn felgeel. En die patrouilleren echt kilometers op een dag. En die zie je dus uh, regelmatig vliegen als het zonnig weer is. Ja. Als het zonnig weer is. Ja, wat dat betreft is het met vlinders net met de ice Packs. Het moet wel uh, zonnig weer zijn en dan werkt het het allerbeste. Karsveling van de Vlindersstichting. Dank je wel voor je komst. En uh, u kunt natuurlijk alles nalezen over alle vlinders en de volledige uitslag... op vroegevogels.vara.nl De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Aan het eind van de uitzending nog even terug naar onze Venolijn voor een van onze vaste luisteraars 035. Uh, blijft u bellen, hè? 6711-338. er weer die in de beeld... Langs de Utrechtseweg staat nu het Groot Hoefblad in bloei. Het bijzondere van deze plant is dat die eerst in bloei staat en daarna komt pas het blad. Behoorlijk groot. En op 21 april zag ik de eerste pinksterbloemen in bloei staan. Dat betekent dat de vlinderpoppen van het oranje tipje die ik tien maanden vertroeteld heb in mijn vlinderkast, dat die nu uit kunnen komen. U mag komen kijken. Ach, je mag oh, komen kijken bij Willy Borden sprass op, hè, want ze komen hoor. Die luisteraars van vroege vogels. Je kan allemaal kijken bij Fatenwillyborden. <tossilfeer> uh, op vroegevogels.varen.nl uiteraard de hele uitslag van de vlinderverkiezing. En op de site ook de nieuwe fotowedstrijd met als thema wild. En de winnaar hiervan mag een hele dag mee met Ruben Smit. Tijdens de opnames van De Nieuwe Wildernis. Hè. U weet het, de bioscoopfilm over de Oostvaardersplassen... die in september in première gaat. Ja, honderd luisteraars van vroege Vogels die kunnen zich via onze website gratis aanmelden voor de proef met de ice packs. Dat kleine opzetstukje voor je mobieltje waarmee je dus die fijnstof kan meten. Kijk gewoon even op de site en dan kunt u gratis zo'n opzetstukje ontvangen en de app downloaden. En dan gaat het allemaal vanzelf. Aanstaande dinsdagavond kunt u weer kijken naar Vroege Vogels TV. Ook wij besteden natuurlijk een klein beetje aandacht aan dat hele kroningsgedoe. Uh, de De eend. Uh, de worm, Slans Nederigste onderdaan en Ivo de Wijs die het koningspaar uitlegt dat Nederland niet oranje is, maar groen. En dat is volledig terecht. Dag.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Dry Oper van Kurt Weill op 22 mei. Beleef de jaren 30. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze. Hof Horneman Value Fund over 2012 26,3%. Hof Horneman Income Fund over 2012 31,6%. Voor meer informatie ga naar Hofhoorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Ik lees graag over BN'ers. Bekende Noren, bekende Nigerianen, bekende Nepalezen. In 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu, 5 nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1.